Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Toch geen open dag bij drie asielzoekerscentra. Het gaat om een AZC in Hoofddorp en twee AZC's in Amsterdam. COA vindt zo'n open dag daar toch niet verstandig. Ze zeggen niet precies waarom, maar het lijkt erop dat het te maken heeft met de onrust van de laatste tijd bij verschillende asielzoekerscentra. Bij zo'n 180 andere AZC's gaan de deuren morgen wel open, vertelt mijn collega Brian van der Bol. Nou, dat is de bedoeling om de buren kennis te laten maken met wat gebeurt er nou in zo'n AZC. Met uh, medewerkers spreken, kijken hoe ziet het daar binnen uit, hoe gaat het eraan toe, uh, begrip creëren. Eigenlijk van beide kanten, dat willen ze graag en dat doen ze dus regelmatig. En morgen staat het dus uh, op zo'n 180 Plek ...in het land uh, op de agenda. Ja, op verschillende plekken morgen bij AZC zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Twee jongens van 17 in hier in Nederland zijn opgepakt voor mogelijke spionage voor Rusland... Ze zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongens zouden zijn benaderd door een hacker met Russische banden. De jongens zijn door Den Haag gaan lopen met een wifi-sniffer... langs een aantal internationale gebouwen, de Canadese ambassade... het gebouw van Europol, om dus de wifi-netwerk in kaart te brengen. Die info kan voor Rusland super interessant zijn, zegt deze veiligheidsexpert. Nou, dit zou interessant kunnen zijn omdat je wil proberen in te breken op een, op een netwerk. Hè. Omdat er onderzoek gedaan wordt, bijvoorbeeld um, in het kader van de Russische sancties... of mensen die op een sanctielijst staan. Je kan ook erachter willen komen wie daar werken om deze mensen onder druk te kunnen zetten in de toekomst. Ja, dat zou voor de eerste keer zijn dat hier in Nederland jongeren worden geronseld voor buitenlandse spionage. En er komt een verbod op alle nitazenen. Dat zijn synthetische drugs die lijken op opium. Nitazenen zijn tot duizend keer sterker dan morfine, waardoor de kans op een overdosis super groot is. In Nederland is al iemand door nitazen overleden. Die stof zat toen in een heftige pijnstiller in pilvorm... die online was besteld. Volgens staatssecretaris Tielen wordt de wet zo aangepast... dat ook de chemische varianten van nitazeen worden verboden. We zetten nu uh, die Nitazene op lijst 1A. Uh, en dat doen we met de hele groep Nitazene. Want het is een, uh, een nagemaakt product... wat betekent dat slimme chemici er allerlei randjes aan kunnen doen. Maar nu de hele groep gaat op de lijst... dus dat betekent dat je niet ook maar met allerlei uh, andere vormen... ineens, uh, ineens wel uh, de stof op de markt kan brengen. Ja, die niet zijn ooit uitgevonden met de bedoeling om een pijnstiller te maken. Maar het onderzoek werd na enige tijd stopgezet omdat het te gevaarlijk bleek te zijn. Gaan we naar het weer? Vanavond landinwaarts, kans op een klein buitje. Morgen droog met veel zon. Het wordt dan maximaal 18 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Amersfoort en Blarikum een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... voor Battenverdorp 10 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Utrecht... een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A10 West richting Den Haag een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. I if you could be my It's kind of awkward but ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft 127 plekken aangewezen. waar de komende jaren huizen bijgebouwd kunnen worden. Op sommige plekken gaat het alleen om een extra straat. op andere plekken kan een hele nieuwe woonwijk komen. Bij de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu bij de Verenigde Naties hebben tientallen mensen de zaal uit protest verlaten. Netanyahu haalde in zijn toespraak fel uit naar Hamas, Hezbollah, Iran en de Houthis. De e bacterie waar in België meerdere ouderen ziek door werden en overleden, zat waarschijnlijk in rauw vlees, dat meldt de VRT. Alle getroffen wooncentra hadden het vlees bij dezelfde leverancier ingekocht. Het weer vanavond in het binnenland kans op een bui. Morgen geregeld zon bij een graad of 18. Dit is ZFM. Straight as a line All the gays are macho Can't you see the leather shine between the sexes and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 You wanna go It's a good life Zet FM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She